...Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Londen is brand uitgebroken in het bekende historische gebouw Somerset House. Er zijn zo'n 125 brandweerlieden en 20 brandweerwagens ingezet, melden Britse media. In het gebouw, een paleis uit de 18e eeuw, zijn onder meer galeries gevestigd. Er hangen kunstwerken van Van Gogh, Manet en Cézanne. Ook zijn er culturele activiteiten. Vandaag zou er een breakdance wedstrijd plaatsvinden. Volgens de brandweer woedt de brand in een deel van het dak. In India hebben artsen en verpleegkundigen het werk voor 24 uur neergelegd... na een brute verkrachting en moord op een vrouwelijke collega. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een ziekenhuis. Sinds vanochtend zijn ziekenhuizen in heel India dicht. Alleen voor spoedgevallen wordt er een uitzondering gemaakt... De dood van de vrouw van 31 zorgt voor veel woede. De vrijwilliger van de politie is aangehouden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft Iraanse accounts verwijderd omdat die de verkiezingen in de VS wilden beïnvloeden. De accounts vroegen ChatGPT om teksten te maken over onder meer het conflict in Gaza en de aanwezigheid van Israël op de Olympische Spelen. Die teksten werden daarna gedeeld via social media en andere websites. Begin deze week werd bekend dat de FBI onderzoek doet naar mogelijke hackpogingen van Iran. Het land zou geprobeerd hebben om de campagnes van president Biden, vicepresident Harris en presidentskandidaat Trump te hacken. In de Tour de Femme is de zevende etappe gewonnen door de Belgische renster Justine Gekire. In de eerste van twee Alpenritten kwam ze alleen aan in Le Grand Bonne.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 Dan lacht ze weer naar mij En stiekem ben ik gek op haar Tot tijd dat ik haar vraag Om eens met me uit te gaan Het liefste nog vandaag Want als ik haar... Niet verkeerd Maar ik zag haar het eerst Deze vrouw is van mij Hé hey grap, Ik hoor wel wat je zegt Dus doe vooral je best Sluit maar aan in de rij Luister ja, Ik weet het zeker Ze meent het Niet met jou Dacht dat niemand Ons kon breken Maar je Wat flik je Ik ga ik Wat ze, wat ze me zei Luister Mart, ja, ik weet het zeker Ze meent het niet met jou Dacht dat niemand ons kon breken Maar dreed je, wat flickje je me pas Nam više, hitno daj znak, mahajmo u mrak, na ljubav svem miriše. U tišu ču boja, ljubav je moja, srce za tebe diše. I jednog dana neka onama pjesma se napiše ti si me.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 Dan wat eigenlijk niet kon. Zandvoort 106,9 hey! Ze smaakten zoet, zout, zuur, ze smaken na de zomer, ze smaken goed, fout, puur,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 Maak te goed, fout, duur. Ze smaakten steeds naar meer.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 Is niet zo wie Of hoor je liever een Engelse plaat? Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl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 is verliefd. Nou, dat is toch mooi.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 Slaat per ongeluk zijn armen om je heen Want als er wijn zit in die man, weet die morgen En like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Hé, hey, Fred Heij, draai ja, nog eens een plaatje. Kom naar mij? Kom ik naar jou? En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Aju, paraplu. On this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door.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 now and ZFM Sandford Radio 106.9 FM. Nooit deuren voor van verlangen, ontdaan van al mijn kleden. Ben ik bevangen voor jou in hoge sferen? Want als ik jou zie, wordt ik spontaan verlegen. Je bent bijzonder, zo kwam ik niemand tegen. Wil jij wat drinken of slaap het dat maar over? Het lijkt me beter dat ik je nu.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 Entertainment for you. Meer dan radio. De dagen worden langer. De klok gaat weer vooruit.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 Heer die dagen zonder Belgische. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de bol en die denk van lang leven de loon. Ik hoef niet steeds naar Spanje. Het land met z'n alleen Ik wil ook best in Holland Haar zand voor aan de zee Zolang voor mij de zons duurt Kan ik het leven aan. Ik krijg meer de kriebel Dus ik laat me lekker gaan Het wordt weer zomer En dan ga ik even lekker uit de bol Liggen zonder een terrasje En ik maak de grote lol Nee voor mij even geen sleut. Heet die dagen zonder felgezeur. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit mijn bol. En ik denk, van lang lekker de lol. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit mijn bol. Lichte nee, zonnen, een terrasje en ik maak de grote lol. Nee. Voor mij even geen leuk, in die dagen zonder plezier. Even wat gezonder, en dan ga ik even lekker aan de bol. En ik denk, Alma, oh, even de wol. Wat is het weer gezellig hè? Red hij.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 Alleen maar jij Dit pad wat ik verken Waarin ik jou verwen Ik wil alleen met jou Dit leven Even zitten alsjeblieft. Ja maar dat we doen. Ja!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 Ik was enkel schijn als op je niet zonder gaat. Want je loog en bedroog, ik laat je nu los en ga weer verder leven. says Zandvoort 106.9 en Plus 6A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 Zijn. Haar liefde lach haar zachte huid Zacht vond aan mijn kans en Ik wil de hele avond bij haar zijn Jou, jou, jou, blijf je kussen Van jouw lippen krijg ik nooit genoeg Jij moet mijn brandje blussen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 Nu zou vanavond komen, ik heb echt op jou verwacht. Ik zat voor niets te dromen dat jij hier zou zijn vanavond. Maar jij liet mij hier zitten, de telefoon bleek stil. Nu moet je toch eens zeggen wat je nu nog met me wilt.